Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Oho. De kop met het NOS-journaal. In Den Haag is als gevolg van actievoerende boeren en bouwers... het centrum gedeeltelijk afgezet door de politie. Boeren hebben tractoren op het Malieveld gezet. In Arnhem is op last van de politie het provinciehuis afgesloten. Daar staan honderden tractoren, van wie veel uit Duitsland. Ook in Middelburg wil een groep van zo'n 70 tot 100 boeren naar het provinciehuis. De boeren die vanochtend van de A9 bij Akersloot zijn gehaald... blokkeren nu bij Tata Steel in Velsen-Noord het toegangspoort. Bij Enschede en in Trente worden de grensovergangen geblokkeerd. En ook in Hilversum is het een verkeerschaos... doordat er honderden boeren met trekkers naartoe zijn gekomen. Het is meer bekend over de maatregelen die boeren gaan nemen om op korte termijn de stikstofuitstoot te beperken. Zo wordt het voer van melkvee minder eiwitrijk, gaan koeien vaker de wei in en wordt mest aangelengd met water. Dat meldt het landbouwcollectief waarin 13 boerenorganisaties zijn verenigd. Naar aanleiding van het overleg maandag op het Katshuis. De sector is blij met de toezegging van het kabinet dat er geen sectorbrede krim komt en dat bedrijven niet gedwongen worden opgekocht. In Indonesië zijn zes buitenlanders die drugs het land in proberen te smokkelen... publiekelijk aan de schandpaal genageld. Op een persconferentie werden ze in oranje gevangeniskleding opgesteld in een rij. Het gaat onder meer om een Zwitser, een Chileen, een vrouw uit Singapore... en twee mannen uit Hongkong. Ze hadden uiteenlopende hoeveelheden drugs bij zich... variërend van marihuana tot cocaïne. De politie heeft gisteravond in Hoofddorp een 16-jarige jongen aangehouden... in verband met het steekincident waarbij een dode viel. Het 64-jarige slachtoffer werd maandagavond overvallen... terwijl hij met zijn vrouw geld aan het pinnen was bij een winkelcentrum. Of de jongen wordt verdacht van het doodsteken van de man is nog onduidelijk... omdat er nog een tweede persoon bij betrokken was... en de politie is nog op zoek naar die tweede verdachte. Het weer, er kan nog een buitje vallen in het noorden. Verder is het droog, is er geregeld zon en is het ongeveer een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Kom eens langs. De entree is gratis. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM. Luncht. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Ja, een hele goede middag, luisteraars. Dit is ZFM Lund, uw lokale omroep van Zandvoort. En we hebben vandaag een hele speciale uitzending. En wat dat precies is, dat had ik graag aan twee prachtige dames tegenover mogen. Laat vertellen jullie maar, wat gaan we doen? Nou, uh, Julia die is hier uh, met mij... Uh, en die heeft iets heel speciaals georganiseerd. Dus het uh, staat me horen. Ja, het is een uh, hele speciale uitzending vandaag. Omdat uh, een van onze geliefde docenten op het Wim Gerterbach College met pensioen gaat. Dus meneer Boele, ik weet dat u luistert. Dus kunt u naar de studio komen. Ja, ik kan iets eventueel. Het is bijzonder gezellig in de studio. Want. Dat sowieso. Ja. Zeker. Ja, en we hebben een hele leuk programma voor u. Dus ik zou zeggen... Stap op uw fiets, want ik hoor het u heel graag fiets. Kom naar de studio en we draaien u, zeker uw lievelingsmuziek. Dus kom maar gauw. Tot zo. Tot tot wel. zo. Draai deze gauw om ga eventjes lekker in de industrie te komen. The Doors, Roadhouse Blues. In afwachting van onze gast gaan we even wat moderner draaien. Hier komt Ed Sheeran met Think About You. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling I will be loving you till 70.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 Ja, fantastisch. Uh, een mega verrassing. Echt ongelooflijk. Ik heb tot een paar minuten terug... Ja, helemaal niet aan iets zitten denken laat staan. Zoiets. Ik vind het fantastisch. Want jullie weten, als ik uh, in mijn lokaal zit... en de lessen zitten erop, tjak, CFM aan. En dan zit ik lekker mijn werk na te kijken... en lessen voor te bereiden. CFM en Jan Bolle gaat heel goed samen. Goed zo. <laughs> Maar dit gaan we toch niet zomaar aan ons voorbij laten gaan? Nee, fantastisch, Julia. Wat leuk. Wat ontzettend goed, zeg. En nu maar denken dat u alleen maar hoeft te trakteren vandaag? Ja, kijk, <laughs> ik, ik voel me ontzettend feestelijk. En als je je feestelijk voelt... Voelt het ook heel goed om te gaan tracteren? Dus ik had een idee van: ik laat alle jongens en meisjes naar de aula toe komen. en lekker genieten van een tompoes. En vind ik hartstikke leuk om gedaan te hebben. Het was heel leuk op school vanmorgen. Heb Hebben jullie bij u nu of niet? Uh, nee, want uh, ja. de jongens en de meiden. Die, uh, die wisten heel goed hoe ze die tompoes moesten weghalen. Nou, ja, dat vind ik toch wel jammer. <laughs> ja, vertel. Lea is aan de beurk. Oh, ja. ja. Ik helemaal... Vraag het maar aan te kijken. Ik ben zelf ook verrast. Joh. Nee, want u zit al heel lang in het onderwijs natuurlijk. Ja, 40 jaar. Ja, En nu uh, moest u stoppen of heeft u zelf gezegd... ...houd uh, er mee op? Nee, ik heb, uh, op een gegeven moment ben ik... Uh, uh, oh. ...ja, toch tot echt tot het besluit gekomen van... ...mooi geweest... Mm. Niet dat ik het niet leuk vind, want ik heb, ik heb zo'n gevoel van... ik ga weg op een moment dat ik eigenlijk nog jaren en jaren kan lesgeven. Mm -hmm. en, en dat vind ik ook dan een heel fijn moment. Want als ik straks met pensioen ben en ik kijk erop terug... kijk ik alleen maar op ontzettend leuke dingen terug. En elke les is weer een nieuw, creatief en spontaan gebeuren. En het gevoel wat ik had toen ik 40, 35, 30, 25 jaar geleden voor de klas stond... Uh, naar mijn idee en naar mijn gevoel heb ik dat altijd zo gehouden... tot op de dag van vandaag. Want ik werd dus ook ernstig gestoord vanmorgen... toen ik 2A binnenkwam en dat was een gegiebel. Ik dacht, wat is het is met die klas aan de hand? Het was een hele grote klas, maar die zijn altijd doodstil... en heel geïnteresseerd en noem maar op... En toen kwam die meneer in de klas in en die zei van, uh, ik moet even kijken bij uw laptop. Ik dacht, uh, vervelend, ik ben net begonnen om nog even iets te vertellen over de Franse revolutie. Kan er nog mooi voor de reen? Maar die is al lang geweest hoor. Die is al lang geweest. Ja, ja maar het is het probleem van een geschiedenisleraar, hè, die zit altijd met je hoofd in het verleden. Maar kijken, want U heeft ook heel veel veranderingen meegemaakt ja. in het, in het uh, lesgeven, maar ook het lokaal zelf. Ja. ja. Uh, maar toen het digibord kwam, heeft u daar weinig moeite mee gehad? Toch? Uh, ja, is over het algemeen is dat uh, allemaal heel goed gegaan. Ja. ja zeker, een beetje met vallen en opstaan. Want ik ben niet zo van het digitale gebeuren, moet mm -hmm. ik eerlijk zeggen. Een krijtje in de hand en dan mooie bordtekeningen maken... is iets waar ik nog altijd met hunkering aan terugdenk. Ja, Maar er is zelfs uh, een, een journalist bij u geweest, toch? Omdat het zo goed ging met het DigiBord? Ja, dat klopt. Ja. Toen heb ik op bezoek gehad. Toen moesten we op een gegeven moment een cursus volgen. En toen uh, ben ik gebruikmakend van, uh, van dingen waarvan ik dacht... hé, hey, dat is toch wel heel goed. Dat is heel goed om, uh, om voor open te staan en toe te passen. Toen ben ik dat uh, vervolgens gaan doen. En tot mijn grote verrassing uh, kwam er een journalist. En die wilde inderdaad daar het... Het zijn er van weten. Ja, dat is toen gebeurd bij... Ik dacht het Haarlemse Dagblad. Ja, ja. ja, even kijken hoor. Ja, klopt, Haarlemse Dagblad. Um, en u heeft in uw klas... Ik bedoel, het is niet een kale klas. Nee, het nee. bedoel, u zit er natuurlijk eigenlijk al heel lang. Ja. Uh, u heeft alleen uh, tijdens de renovatie... bent u Ja, in lokaal een lokaal noodgebouwtje. Dat, ja. Alleen die korte periode. En voor de rest heb ik aan één gesloten... 35,5 jaar in lokaal 8... Les ja, en ik heb er ook nog gezeten. Jij hebt er gezeten. Ja. En het was, er is altijd versiering geweest daar. Zou u daar iets over willen vertellen? Ja, ik vind, uh, wat ik heel belangrijk vind... is dat uh, de jongens en de meiden zich in de klas net zo prettig voelen... als dat ik mezelf uh, prettig en ontspannen voel in de klas. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld creëren van een huiselijke sfeer en een gevoel van uitnodiging van... kijk, als je hier de drempel over gaat... dan weet je, dan zit je bij geschiedenis. Ja. Dus ik heb altijd geprobeerd... om die huiselijke sfeer te creëren... Uh, in de vorm van uh, veel planten... aantrekkelijke fotootjes... en natuurlijk een hoop uh, zaken... die te maken hebben met, uh, met mijn vakgebied. Ja. ja. En uh, op een gegeven moment gingen leerlingen... ook dingen voor u maken en meenemen, toch? Ja, dat klopt. Ik heb een mooie collectie in het lokaal van bijvoorbeeld spullen uit het voormalig Nederlands-Indië. Mm -hmm. En die heb ik te danken aan leerlingen die dat hebben meegenomen. Onder andere omdat het onderwerp hoe Nederlands-Indië werd tot Indonesië... door mij altijd behandeld is geweest. Ja, in ja. de derde en in de vierde klas. Ja. En daarnaast deed u op school ook altijd excursies. ja. Ja, kijk ik ontzettend fijn op terug. Dat vind ik zo geweldig. Altijd. Ik vind het zo leuk. Want in het gezelschap hier in de studio zit bijvoorbeeld Huub. En als ik uh, aan Huub denk. Dan moet ik altijd denken aan uh, de bovenbouwers. Die met ons meegingen om een rondje Drenthe te, te fietsen. Uh, te, te varen in de Kano's door de Groningse Maren. En het watlopen gebeuren op Ameland. <hijen> en als ik terugdenk. Aan uh, bijvoorbeeld uh, uh, Madeleine, die hier ook zit. Ook een oud-leerling van me. Dan zie ik ons nog lopen en torsen door de heuvels en bergen. Van de Luxemburgse en Belgische Ardennen. Inclusief een bivak En echte excursies. <laughs> ja, dat, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Altijd naar Amsterdam geweest. De Jordaan en de oude Jodenbuurt in Amsterdam. Ja, hele fijne dingen. Ja, wauw. Maar het is ook zo dat u niet alleen geschiedenis en maatschappijler geeft, toch? Ja, dat klopt. Ik heb me altijd heel uh, uh, ruimhartig, breed opgesteld. En het, het werken met leerlingen is voor mij altijd op de allereerste aller plaats gekomen. En uh, uh, dat ik geschiedenis geef, fantastisch. Dat is echt mijn ding, echt mijn vak... Maar dat ik daarnaast ook jarenlang economie, maatschappij en aardrijkskunde heb gegeven... vind ik ook fantastisch. Want je onderwijst vakken aan dezelfde leerlingen. En de enorme vreugde zit in de wisselwerking tussen leerling en leraar. Ik, ik snap nu, met die, met die geschiedenis snap ik nu ook waarom u van Rolling Stones houdt en zo. Ja, de, kijk de muziek uit de schikstis is ja. van de week nog Dat is ook mijn tijd, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik gaf van de week nog uh, de derde klasse uh, wat lessen over de Vietnamoorlog. Ja. En uh, in die uh, paar lessen die ik ze nog over de Vietnamoorlog heb gegeven... heb ik nog wat nummers uh, laten horen van de Doors en de Kings en de ja. Stones. Ja. Ja. En, uh, ja. ja, zeker. Herkenbaar allemaal. Gaan ja. we eerst even een plaatje draaien? Zullen we dat doen? Laten we dat doen. Goed, laten we, we doen. gaan een beetje in stijl draaien dan. Oh, dat vind ik fantastisch. Er is een telefoon voor meneer Boelen. En we hebben iemand anders aan tafel die aan tafel geschoven is. En die gaan ze eventjes aan zijn tand voelen, denk ik. Oké, okay. hier ja, is de telefoon. Uh, ja, er, er is even een telefoontje voor meneer Boele, Dus dat gaan komt er nog even gaan. tussendoor. Oh, pakken. <laughs> uh, hier aan tafel bij ons zit uh, Alex ten Haaf. En Alex, jij bent uh, nu collega van, uh, van meneer Boele, toch? Ja, klopt, ja. Ik ben uh, collega van, uh, van meneer Boelen. Ik geef economie op het uh, Wim Gerdenbach College. Kijk, top. En doet u dat al lang? Nee, nee. Ik ben in uh, 1 januari 2017 ben ik gestart bij het Wim Gerdenbach College. Dus dat is nu bijna drie jaar. Wauw. Hm. En, uh, en u en meneer Boele, dat, dat gaat allemaal wel goed? Ja, we <laughs> hebben een fantastische vleugel, noemen we dat altijd. <laughs> We zitten met uh, nou, de aardeskunde, geschiedenis en economie en Nederland zitten in één vleugel. En dat is echt wel een hele ja, bijzondere band uh, die we opgebouwd hebben in de afgelopen drie jaar. En dan toch zo'n korte tijd. Ja, ja, absoluut. Maar ja, inmiddels heb je meneer Boele hier al eventjes een paar minuten gezien. Het is niet heel moeilijk om een heel goed contact met hem te krijgen. <laughs> <Nee>. <laughs> maar wat, is, wat maakt meneer Boele dan zo bijzonder als collega? Het, het mooie van meneer Boelen voor mij, als ik voor mezelf praat... is dat uh, ik in die drie jaar dat ik nu zelf voor de klas sta... Uh, heb ik, ik heb toevallig vanmorgen nog met hem erover gesproken... heb ik zoveel adviezen en uh, trucs en, en, en, en, en tips van hem gekregen... hoe je voor zo'n klas staat, wat je, wat je kan doen... hoe je kan zorgen hoe je je vak zo goed mogelijk kan, kan overbrengen naar de leerlingen. En vooral de, de hele natuurlijke houding... Ja, dat vind ik echt heel bijzonder hoe, hoe meneer Boele dat doet. En daar heb ik echt heel veel van geleerd. Ja, het is zo ontzettend leuk, uh, Alex, wat je zegt. Je kent mijn opvattingen in, in het onderwijs. Ja. Onderwijs is voor mij ook een heel ambachtelijk gebeuren. Hè? Er moet heel veel ruimte zijn voor intuïtie, voor gevoel. Dat is zo ontzettend belangrijk. Klopt. En uh, zo. Leuk als het is om aan leerlingen les te geven. Zo fijn is het ook om als collega's erbij te komen. Om die met raad en daad bij te staan. Ja. Dat heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. En wat uh, Alex, wat meneer Ten Haaf zegt. Ja, die, die vleugel waarin wij zitten. Ik wil niks ten, ten, ten koste van een andere vleugels, Want alle vleugels zijn hartstikke leuk. Maar wij hebben het natuurlijk met elkaar. Als Ricardo, Tanja, Alex en ik. ...ontzettend fijn altijd gaat. Ja, ja, ja. zeker. Dat onderstreep ik absoluut. Ja. Wauw, nou, dat klinkt in ieder geval... ...want u heeft dan dus sowieso als leraar... ...een goede band ja. onder elkaar. Ja. Uh, zien jullie elkaar ook buitenschool? Nee, dat, is, dat niet. Uh, ik zelf woon in, in, in permanent. ...dus voor mij is dat ah, wel een ja. stukje rijden. Uh, dus buitenschool zien we elkaar uh, niet. Uh, maar ja, dat doet niet af... van de goede band die er, die er gewoon is. Nee, precies niet. Ja, top. Ja. Wacht even, hoor. ik krijg even van alles door. Yeah. Op dit ja, de tips. <laughs> tips en tricks. Van de, ja, ja, je weet het niet. Um, even kijken, want voor de rest, uh, wat. wat uh, zou u ja. nog willen zeggen over, over meneer Boele? Of heeft u misschien nog een verhaal wat u ooit over hem gehoord hebt? Nou, wat ik in ieder geval uh, uh, over hem zou willen zeggen... is dat ik hem ongelooflijk ga missen. Hmm. Uh, uh, ja, er zijn heel veel verhalen te vertellen over meneer Boele. In die drie jaar dat ik er zit... heb ik ook uh, de nodige dingen met hem meegemaakt. Daar uh, zullen ongetwijfeld nog allerlei dingen naar, uh, naar voren komen. Wat ik altijd mooi vind is dat meneer Boele mij... Uh, ik ben 51 inmiddels, maar... Meneer Boele is nog bij Machten om mij in ieder geval nog het gevoel van een jongetje te geven. Want soms komt hij ochtends voorbij zo en dan zegt hij: Hé, hey, makker. <lacht> of hé, hey, jongen. Hey. Dus, dat is altijd wel ah, mooi. Ik ben even heel onbeleefd. Mag ik je even onderbreken? Ja, dat doe je de anders ook, ook wel. Dat er iemand aan de lijn is en die wil ik ook even gelegenheid geven om door de telefoon maar te zeggen. Want ik ben zo doof, ik hoor het al vier minuten niet. <lacht> <lacht> maar ik hoor ontzettend veel gezucht en gesteun. Dus die persoon die wil ik nu gelegenheid geven. Ik, ik ben aan de lijn en ik heb contact met. Hey, dat is hartstikke leuk. <laughs> wat goed. <laughs> en meneer Boele, wie hebben we nu aan de lijn? Ja, wie, wie heeft u nu aan de lijn? Ja, wie? Die heb ik aan de lijn. Dat is een oud leerling, ah. ook al weer van wat jaartjes, wat jaartjes geleden. Ontzettend. Nou, er gebeurt ja, gebeurt Ja, zeker. Dat kan die periode zijn. Ja, ja. Nou, voor, we... voor degene die dit live meekijken... kan zien dat meneer Boelen nu aan het bellen is... met de, de een aanvulling Aanleiding. Dus... Ja, uh, dat gebeurt ook. Ja, ik ja. ken mijn plaatsen, uh, Jan. Ik ken mijn plaats. Maar nou, ja. ben ik, nou ben ik wel benieuwd... want u werkt natuurlijk met meneer Boele ja. Hoe is hij nou in, in vergaderingen of zo? Is hij dan, uh... Nou, meneer Boelen... Die, die heeft uh, altijd heel duidelijk zijn mening... in vergaderingen. En uh, ik nou, kan dus, zeggen dus, dat hij... Dat hij daar ook altijd wel um, nou, prima de tijd voor neemt om die mening te verkondigen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, uh, soms proberen we de, meneer Boele wel eens uh, af te kappen. Te Ik zeggen: Oh nee, we het snappen wel. het. Maar dan <laughs> vindt meneer Boele toch altijd nog wel belangrijk om toch nog even een standpunt te maken. Ja, precies. Goed zo! Ja. Of hij herhaalt een standpunt van een ja. andere collega. Uh, alleen dan met andere woorden. Dat doet hij ook nog wel eens. Maar ja. Dan, uh, ja. ja. <laughs> Maar voor de rest zijn het natuurlijk... The, what happens in het uh, Wim-Gerderbach-college... steeds in, in het wim, wim Ja, ja, ja, nou ja, ja ik, ik wil even inbreken, want meneer Boeren wil even wat vertellen. Oh, ja. Oh, ja. Uh, nou ja, wat vertellen. Ik uh, was dus aan de lijn met een oud-leerling... maar het ontging me niet dat uh, meneer Ten Haaf uitgebreid van alle handen miniek gebruik maakte... Om uh, dingen over <laughs> mij te zeggen. Dus, <laughs> ik kan mijn nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen. Ik zou alles willen weten wat hier gezegd is. Ik ja, we ja, ja. twee dagen terug luisteren. Ja, ja over ja, twee, twee dagen. dagen. Ja. Okay. Maar wat is dan het bijzonderste wat u van meneer Boelen geleerd heeft? Um, het bijzonderste wat ik van meneer Boele geleerd heb, ja, dat, dat, is, dat is niet één ding wat bijzonder is, er zijn er meerdere. Um, als ik er één uit mag halen, is um, uh, wees, wees jezelf. Ga niet een toneelstukje opvoeren. Uh, wees gewoon jezelf en doe gewoon de dingen zoals jij het voelt dat het, dat het moet. En als je vragen hebt, weet je me te vinden en dan, uh, dan kan ik je met raad en daartoe toe helpen. Het ja. was, was eigenlijk voor hun bedoeld hoor. Niet Geen, ja. Niet. Ja, Geen ja, niet. Ja, Ik zwaai gewoon ja, mee. Weet je. Uh, dan wil ik u heel erg bedanken. Voordat we, voordat we hier even, even willen zitten en het even willen hebben over meneer Boelen. Zullen wij dan nog even een muziekje starten? Gaan we. We blijven nog steeds in, uh, in de stijl. Ja, tuurlijk. Dat ja. blijven we doen.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 All the latest fashion trends Cause he's a dedicated follower of fashion Oh yes he is, oh yes he is Oh yes he is, oh yes he is, oh, yes he is. He thinks he is a flower to be looked at And when he pulls his frilly nylon And his right up tight He feels a dedicated follower of fashion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 Looks the best, cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is! Oh, oh, yes, yes, he is. Is. oh yes he is! Oh yes he is! Oh yes he is! He flips from shop to shop just like a butterfly. If he matters of the club, he is as thick as can be. Cause he's a dedicated follower of fashion.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 We hebben gezellig in de studio. We hebben nog nooit zo'n volle studio gehad. En we gaan weer, weer eventjes uh, met Lea. Ja, zeker. Hier aan de tafel oh. zitten Lenneke Zwemmer, Marianne de Haas en Joni Halderman En dit zijn drie oud-leerlingen van uh, meneer Boelen. Uh, en die, die zijn hier even gekomen om wat dingen te vertellen. Dus uh... Ja, nou, uh, van harte welkom. En uh, jullie hebben natuurlijk bij Boelen in de klas gezeten. En de eerste vraag is, hebben jullie allebei of allemaal vier jaar of langer in uh, de klas gezeten? Weet ik een vraag. Geweest. Ja. Ja. Ik heb één jaartje langer gezeten. Was niet heel vrijwillig. Maar nee, ja. ik, ik, ik gewoon vier jaar. Uh, ja. Ja, ja, ik ook. Ja. Oké, okay, en uh, jullie hebben allemaal natuurlijk bij meneer Boelen in de klas gezeten. Maar wat is dan de meest mooie of bijzondere herinnering die jullie hebben van meneer Boelen? Eh... Uh. Wil ik beginnen? Daar ook daar. Dat Ja, Jij nou, ja. Ja? Ja, mag ook. Ja. Okay. Ik, ik vond dat ja, meneer Boel, die kon heel erg uh, motiveren. En ik was op de, uh, op de lagere school niet zo'n hoogvlieger, eigenlijk helemaal niet. En toen kwam ik op de Gertgebach. en dat ja, het onderwijs dat was gewoon heel erg goed. En zeker bij meneer Boelen in de klas, ik had alleen aarderskunde en geschiedenis van hem. Je had misschien andere vakken, maar. En dat was gewoon, ja, was gewoon leuk. En er werd op de stof ingegaan en er zoveel enthousiasme. En ik ging opeens ook goede cijfers halen. Dat was ook wel fijn. Oké. Okay. <laughs> en uh, ja, gewoon een prachtige tijd. En zeker wat meneer Boel ook zei... Met, uh, met de uitjes naar Amsterdam en naar Haarlem toe. Ja, dat was... Uh, ja, top. Top tijd. Wauw, mooi. En ja. De... Nou ja, het was voornamelijk echt zijn liefde voor het vak... Hè, die je goed op jou uh, kon, uh, kon overbrengen. Uh, ja, gepassioneerd En dat is natuurlijk... Uh, je hing echt aan zijn lippen als hij iets uh, vertelde. Zeker over uh, de kunststromingen. Bij mij voornamelijk. In, uh, tijdens de geschiedenis... Uh, Lessen. Dus ik weet dan ook nog uh, de werkstukken die we mochten maken. Uh, nou, Michelangelo was mijn uh, onderwerp. Ik denk dat u dat nog wel weet. Ging ik ja, helemaal volledig nee, los, uh, ah, dat los je op. Je <laughs> <laughs> dat was ook een jaar dat ik bleef zitten. Dus ik dacht: hé, hey, mooi, nee, ik, ja. uh, ik mag er ja. nog één maken. Dus <laughs> ik dacht: uh, ja, we voegen Rembrandt er nog even aan toe. Ja, ja het is echt gewoon de, de passie. Dat, uh, en daarna heb ik niet uh, ja, nog veel docenten meegemaakt die uh, zoals meneer Boele zijn. Ja. En, uh, en Lenneke, wat vond jij uh, het meest ja, okay, memorabele? Als je op je 34e nog weet wat Gorbachev is... en uh, wat het namelijk nou nog is... en ja, haalt punten bij de slimste mens... dat komt alleen maar door meneer Boele. Ik bedoel, als meneer Boele er niet was geweest... ik vind dat toch vrij knap als je dat ja, voor ja, elkaar ja, krijgt. Ja, ja, toch? Dus uh, ja, dat zeg ik altijd maar. Van, uh, hij, ik denk dat hij onderschat hoe belangrijk hij voor mensen is geweest... Uh, voor jonge mensen die eigenlijk helemaal niet zo bezig zijn met geschiedenis, die zijn bezig met feestjes en vriendjes. En uh, nou ja, dan, als, als, dan, als je dan een hele les luistert, dan doe je toch iets goed ja, als, uh, met pubers, ja. toch? Dus uh, ja, en buiten dat, uh, buiten even het lesgeven, wat hij natuurlijk fantastisch deed, zo is er niemand. Uh, heeft meneer Bolle ook nog gewoon een hele pure uh, aandacht voor je. Hè? Dus uh, in een fase zit je op school dat je onzeker bent, ik werd bijvoorbeeld gepest. Uh, er waren, hè, het is een fase waarin je zoekende bent. En hij uh, nam altijd de tijd. Niet alleen voor mij, voor iedereen. Dus uh, buiten het lesgeven om, voelde je je gewoon heel erg welkom en gezien en gehoord. Ja, dus wow. dat is een uh, eigenschap van hem die, uh, ja, die vind je niet veel. Wauw. Ja. En uh, Marianne, jij ja, had iets geschreven, toch? Oh ja, dat heb ik net al gedeeld, dat je voorgelezen. Ja, nee, natuurlijk ook de jaren daarna. Ja, Lennek en ik zijn natuurlijk vaak ook nog bij uh, meneer Boele langs geweest. We ja. had altijd nog voor, uh, voor een praatje. Um, ik riep al heel vroeg dat ik uh, naar de kunstacademie wilde gaan. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus al die jaren daarna ben ik nog teruggekomen. Alles laten zien waar ik mee bezig was. En, ja, handen tijd, hè. dan zei hij van nou, heb nog wel een biertje of nog wel een wijntje staan. Ja, joh, Die is Ja, ja, ja. ja is, uh, o, o, lekkers op erbij, op school, ja, vrijdagmiddag. Hè. Een dat klein, klein koekkastje had je ja, dat? Ja, ja. En dan laak. Krijg jij ja, kreeg wijn? wijn? Krijg jij wijn? Nee, volgens mij bier. Oh, oh. Ja. ja. En vergeten, de gevulde koeken niet. ik nee, nee, nee. Dat is een lekkere combinatie is ja. dat. Ja. Bier met gevulde ja. koeken. Nee, dus dat, ja, dat zijn gewoon hele mooie mensen. Dat zijn wel dingen die blijven hangen. hè? Gevulde koeken en bij. Ja, ik heb het door. En ja, waren jullie een beetje rustig in de klas eigenlijk? Nou, nou nu klinkt het wel alsof wij echt uh, de perfecte leerlingen ja, waren. Maar maar dat wel, toch? Ja. Nou, ik hoef alleen, ik hoef alleen maar te, te luisteren hoe het nu gaat. Ik denk, nou, als dat in de klas ook zo gaat, ik snap nu weer of hij doof is. Nee. Nou, ik denk dat het iets, uh, ook wel af en toe uh, zwaar met ons heeft gehad, al die uh, dwarse pubers. Ik heb ook nog wel eens met mijn ouders uh, tijdens rapportgesprekken aan zijn bureau gezeten. En dan was het van, ja, ik kan leuk tekenen, maar uh, de tien andere vakken moest ik ook nog uh, halen. <laughs> ik, oh ja, Ach, ja, ja, ja. Maar wat hebben jullie, want Joni geeft net aan, je hebt uh, geschiedenis van hem gekregen en uh, aardrijkskunde. Ja, hebben jullie andere vakken van hem gekregen? Ja, ja volgens ook mij ook? bijna alles. Toch? Dat, uh, ja, dat idee heb ik. Nee, ja, maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis, uh, periode ook uh, economie. Oh, joh. En van alle klassen is ook wel mentor geweest. Ja, nee, een uh, veelzijdige docent. Uh, ik, en welke van de vakken die hij gaf, was dan de leukste? Ja, ik zelf van geschiedenis. Ja, ik ook. Het ja, leukste. Ja, en dat is natuurlijk de manier hoe je het vertelt. Maar ik kon uh, ook wel leuk over drugs vertellen met maatschappijleer. <laughs> en drank. En drank. Ja, toch ook al die nummers, die, uh, die muziek. Dat, ging hij, uh, dat kan ik me ook nog goed herinneren, dat hij dan vertelde over LSD en dan had hij van de Beatles Lucy in the Sky with Diamonds ja Dat heb ik mij ook gedaan inderdaad. Remember jullie ook? Ja, zeker. Ja. We gaan weer draaien. Zeker. gaan we doen. En we gaan iets draaien van de Beatles. Let it beat. Ja. when i find myself in times of trouble mother mary comes to me speaking We zijn er weer. Is het is nog steeds gezellig. En meneer Boele zit hier aan tafel. Dus ja. we kunnen weer hele mooie verhalen verwachten. Ja, nou ja we, hebben natuurlijk, we hebben nu uh, meneer Boele ook even aan tafel geroepen met de oud-leerlingen. Want we hebben nu van de oud-leerlingen heel veel gehoord over meneer Boelen. Maar het leek mij ook wel grappig om even te kijken wat meneer Boele nog weet over deze oud-leerlingen. Dat is heel gevaarlijk wat je daar ja. nou ja. ja. ja. okay. Nee, maar, maar wat, wat Lea zegt. De, de, ja, dat is de spijker op de kop. Want ik mocht uh, nog even hier gaan aanschuiven. Ik had meteen zoiets van... ik heb zoveel hartstikke leuke dingen gehoord... van Lenneke en van Marjan van Joni... en van jullie tweeën. Uh, ik, ik moet ook iets uh, terug gaan zeggen. En uh, dat ga ik uh, bij deze even doen. Ja, kijk, het is een wisselwerking. Dat heb ik al eerder gezegd. Je voelt je als leraar goed in je vel zitten... als je merkt dat er een klik is met je leerlingen. En ik denk dat van het omgekeerde... precies hetzelfde het geval is. En daar zijn deze leerlingen... die hier aan de tafel zitten in de studio van CFM... zijn daar prachtige voorbeelden van. Want Joni had al vanaf de eerste lessen... die hij van mij ontving... Uh, passie voor het zilte zee gebeuren. En dan raak je op de een of andere manier ook zeer, ja, intens de ziel van meneer Boelen. Dat is gewoon zo. Want de zee en scheepvaart en veerdiensten en sleeboten, ja, dat is ook wel passie van mij. Naast mijn smartboard uh, hangt <lacht> nog altijd een geweldige prachtige statiefoto van motorschip de Oranje, dat vroeger tussen Amsterdam en Nederlands-Indië heen in en weer voer. Dus met Joni, ja, dat ging niet stuk, want we kon de, onze passie over de zee delen. En ik herinner me ook van Joni... dat jij hebt uh, op een gegeven moment... een werkstuk geschiedenis gemaakt. Thema Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat ging ook over het uh, marine gebeuren. Hè? Daarin kwam ook uh, uh, de zeeoorlog... Uh, kwam te sprake tussen de geallieerden en de Duitsers. Ja. Uh, ja. En uh, Marianne, ja, ze zei het straks al... Uh, Marianne die heeft een enorme passie voor kunst... Uh, maar Jan heeft ook Houten op Sloterdijk gedaan. Ik zeg het goed hè. Een Zeker. fantastische opleiding. En een geweldige entree tot de kunstacademie. En als ik het goed zeg, heb je gezeten op de Willem de Koening in Rotterdam. Goedem, ja. En het is een geweldige kunstacademie. Vernoemd naar een kunstenaar die ik zeer hoog acht. Een Nederlander die heel lang in Amerika heeft gewoond, op Long Island in New York. En uh, ik herinner me van Marjan, ze noemden het al Michelangelo... maar het ging veel verder dan dat. He, dus waar er lessen waren uh, met aanknopingspunten kunstgeschiedenis... dan had ik een Marjan die zeer geïnteresseerd was en haar passie toonde. En dat was omgekeerd ook het geval. Want van alle onderdelen in het vak geschiedenis... is kunstgeschiedenis een van mijn lievelingsonderdelen. En als je dat kan delen met een leerling, mooier is ze niet. Gaan we naar Lenneke... Ja, wat moet ik over Lenneke zeggen? Lenneke die kwam bij mij met boeken. Nee, die niet. Nee, niet die over die, die wijn en het bier. Lenneke, Lenneke, Lenneke, dat was het klassieke voorbeeld van een meisje dat gewoon nog netjes thuis zat bij haar ouders in Zandvoort. Maar met haar hoofd zat ze al lang als een on-the-road girl op weg naar verre oorden. En uh, daar kwam ze mij foto's laten zien... die ze had genomen in Australië, in Latijns-Amerika... Uh, in andere uh, ver weggelegen gebieden. En dan gingen we die foto's die gingen we met elkaar uh, bekijken. En ik kan me van Lenneker nog heel goed herinneren... dat dit er sprake kwam. Je hebt altijd van die foto's waarin je mooi poseert. Nou, daar gingen we heel snel doorheen. En dan kwam er een hele ruige Lenneke langs met wilde haren... en aangeslagen door de blubber en het woestijnzand. En in een flitsend moment van een duizendste van een seconde... was die foto geschoten. En toen zei ik tegen Lenneke... oh, wat gaaf dat ik deze foto van jou zie. Want dit is de backpacker Optima Forma. En dat typeerde Lenneke ter voeten uit... En dat verklaart ook dat zo'n meisje ook op school interesse heeft in een breed spectrum aan vakken als maatschappij, leer, adreskunde en geschiedenis. En dan mag ik het ook natuurlijk even hebben over de twee dames... die aan de andere nee, kant nee, nee, nee, van de tafel zitten. Nee, dat was niet de afspraak. Oh, dat is niet de bedoeling. Nee, nee, nee. Oh, wat ben jij streng. <laughs> Lea, Lea, ik begrijp van jou dat jij nu in het laatste jaar zit... van je opleiding regisseuse. Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, nee, nee. <laughs> Lea, wat doe je nu? Ik, uh, ik heb nu een, een tussenjaartje. Maar ik, ben, ik heb wel mijn, mijn theaterschool afgerond. Ja, fantastisch. Nou, dan mag ik dan toch wel iets over zeggen ja, over tuurlijk, die twee meiden. Dat toch wel? Want als ik aan Lea denk, dan denk ik aan zoveel fijne, ja, ook in het culturele kunstzinnige gebeuren. Dat je in de aula stond en daar even de sterren van de hemel zong. In het overstaan van iedereen, Sol. Helemaal in de rol. En ik herinner me van jou ook vooral de overtocht met de boot naar Newcastle. He, dat, dat zal je ook ongetwijfeld herinneren. Dat we de prachtige. Uh, trip hadden naar Noord-Engeland. Naar Newcastle. En ja, het waaide er een beetje uit. Al die jongens die gingen naar die, uh, hoe die dingen? Die, die spelmachines. En de dingen, er wat uh, in hun hutten rond. En die zaten de zakken chips weg te vreten. Maar Lea, Lea die hing daar in een hoekje tegen het raam, een beetje half naar buiten starend en kijkend naar de zee en was alleen maar in beslag genomen... door een fantastische roman... waar ze over aan het lezen was... wat uiteindelijk resulteerde... door het zelf opschrijven van hele mooie gedichten. En dat is Lea ten voeten uit. En dan kom ik bij Julia uit. Ja, Julia is een meisje met een zo ontzettend brede interessesfeer. En al die jongens en meisjes tegenwoordig... die blijven allemaal hangen in de wereld... Uh, met alle respecten <coughs> van hip-hop en rap... En, <coughs> en, en urban en noem het maar op. Nou, kijk hoe ze gekleed is. Hè. Ze heeft uh, op dit moment een shirt aan met ACDC AC erop. En zij staat in alle opzichten <coughs> altijd helemaal open voor wat toch ja, een heel belangrijk decennium in de 20e eeuw is geweest... de 60e, de jaren 60. En daar houdt Julia van, uh, voor wat betreft de muziek... en de verschillende kunstuitingen die er waren... maar ook de hele geschiedenis... en bijvoorbeeld een onderwerp als de Vietnamoorlog. En die interesse van haar op dat terrein gaat veel verder... dan het moeten leren voor een proefwerkje of een tentamen. Want het is een spontane interesse van zichzelf... daar heel erg goed in willen verdiepen... Dus ik vind het heel leuk om dit gezegd te hebben... over leerlingen en houdt leerlingen van mij. Dus het valt wel mee eigenlijk, hè? wat hij zegt, hè? toch? Ja, ja. dat. Ja, jij ja. nog een muziekje doen? Ja, dat gaan we. We gaan weer een muziekje Kan Kan ik nog iets zeggen, of niet? Natuurlijk, ja, tuurlijk. Lea, die zegt het al met een flair... die me zo doet denken aan haar moeder. Toen ik hier vorig jaar zat in een groep vierde klasses... toen deed hij me een soort mini... Daar zat Julia ook bij. Deden we een uh, radiocursus hè? Uh, met Dolly en nog een paar mensen hier. Ook met een oud leerling van mij. En ik vind het zo leuk als ik Lea zo bezig zie. Dat ik denk, van, het is net een klein beetje Dolly die hier bezig is. <lacht> ik zei dat net ook al. de organiseren, dat is net Dolly. Oh, dat is <lacht>